Twee uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Co-assistenten in het ziekenhuis hebben vaak te maken met seksuele intimidatie. Uit een enquête van het kmg studentenplatform... onder bijna 1400 co-assistenten... blijkt dat bijna één op de vijf co-assistenten hiermee te maken heeft gehad. Het arts- en vakbond, vakblad Medisch Contact schrijft er deze week over. Het gaat bijvoorbeeld over opmerkingen over het uiterlijk, persoonlijke vragen over seksualiteit en ook ongewenst lichamelijk contact... Zes op de tien ondervraagden zegt dat hij is geïntimideerd door een patiënt. Het merendeel van de slachtoffers is vrouw, zes procent is man. Door een ongeluk blijft de A2 ter hoogte van Geleen richting het zuiden... tot zeker zes uur voor een groot deel afgesloten na een ongeluk. Rijkswaterstaat hoopt dat de weg voor het begin van de ochtendspits kan worden vrijgegeven. Een vrachtwagenchauffeur verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur... en kantelde op de tegengestelde rijstrook. Een auto botste tegen de truck... Bij de bestuurders raakten licht gewond en de herstelwerkzaamheden zullen tot in de nacht doorgaan. Het verkeer rijdt langzaam in beide richtingen. Dwangvoeding aan honger- en dorststakers is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dat staat in een niet-openbaar advies van de Raad van State dat nieuwsuur in handen heeft. De Raad van State schreef het op verzoek van staatssecretaris Steven toen de hongerstaking in het detentiecentrum in Rotterdam op zijn hevigst was... Na het advies is het ministerie op zoek gegaan naar een arts... die bereid zou zijn de dwangvoeding toe te passen. Het landelijk cold case team Rotterdam denkt een serie moordenaar op het spoor te zijn... die mogelijk verantwoordelijk is voor de moord op vijf prostituees. Bij vijf oude moordzaken zijn opvallende overeenkomsten gevonden, meldt Nieuwzuur. Het cold case team doet onderzoek naar 85 nooit opgeloste moorden, vooral op prostituees. Het weer vannacht wordt het vanuit het westen uit droog. Morgen een stevige noordwestenwind met kracht 7 in het Waddengebied. Er valt een enkele bui en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. Welkom. Wij zijn nog wakker na de dag dat een man in Frankrijk het snelheidsrecord op een mountainbike verbroken heeft. Hij reed maar liefst 263 kilometer per uur. Ja, dit soort snelheden zijn in nog steeds wakker nog nooit gemeten. En dat zullen we vandaag ook zeker niet doen. We gaan het wel hebben over de verschrikkelijke tornado's die Oklahoma teisteren. Dat doen we met een weerman en een tornadojager. Reinier van den Berg, u kent hem van SBS. En we doen het ook met de Nederlandse die in Oklahoma woont. Maar we beginnen met een extra afdracht aan de Europese Unie. Woensdag komen de EU-leiders in Brussel bijeen om te vergaderen over het economisch beleid. Het zal met name gaan over het doeltreffender innen van belastingen en de vraag hoe fraude te voorkomen. Maar er moet door Nederland ook nog even een gat gedicht worden van ongeveer 350 miljoen euro. Ja, de Tweede Kamer debatteerde vandaag al over deze EU-top en uh, van de SP nam Harry van Bommel het woord. Goedenacht meneer van Bommel. Goedenacht. Ja, Gaan wij als Nederland die 350 miljoen extra aftikken? Daar ziet het wel naar uit. Ik heb de minister-president voorgesteld om te dreigen met een veto over de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting geldt van 2014 tot 2020. De extra bijdrage wordt gevraagd voor dit jaar. Maar omdat beide zaken ook door andere landen en door het Europees parlement aan elkaar gekoppeld zijn heb ik voorgesteld om te dreigen met een veto op de meerjarenbegroting... als die extra uitgaven van Europa doorgaan. Want die extra uitgaven betekenen automatisch... dat de lidstaten voor 2013 meer moeten bijdragen. En voor Nederland zou dat neerkomen op het bedrag... Tussen de 350 miljoen, maar mogelijk oplopend tot 500 miljoen, een half miljard dus. Dat is erg veel geld. Ja, en toen kwam het antwoord van de premier Mark Rutte. En die zei: Ik ga hard onderhandelen en ik ga mijn uiterste best doen, maar ik ga geen veto gebruiken. Heeft u dan het gevoel dat hij dan uiteindelijk als een hond zonder tanden daar staat? Ja, zeker. Um, de, ik heb ook niet gezegd dat hij het veto moet inzetten. Ik heb gezegd dat hij moet uh, dreigen daarmee. Hè, het, beste, uh, het zwaarste middel wat uh, lidstaten hebben is... De steun onthouden, dus uh, dreigen met een veto. Zeggen, ja, wij gaan de meerjarenbegroting uh, gaan wij niet mee instemmen. O, o, hier geldt ook dat alleen bij de meerjarenbegroting is unanimiteit vereist... ...en hebben alle lidstaten dus een vetorecht. Dat geldt niet voor de begroting voor ieder jaar apart. Maar, maar um, hoor ik u wel zeggen dat als we gaan dreigen met een veto... ...dat dan uiteindelijk de EU wel terugkrabbelt... ...en we uiteindelijk misschien minder of helemaal niks hoeven te betalen? Nou ja, wanneer je uh, daadwerkelijk uh, dat veto zou inzetten, hè, wanneer niet aan je eisen wordt voldaan of op geen enkele wijze daaraan tegemoet gekomen wordt, dan betekent dat dat die meerjarenbegroting zoals die is opgesteld niet door kan gaan. En uh, dan ligt er dus een probleem uh, voor meer jaren op tafel. Dus, maar dan, uh, maar dan dus wordt het misschien een, een, een potje bluffpoker. Want misschien weten ze bij, in de EU en in Brussel donders goed... dat Rutte dat uiteindelijk nooit zo in elkaar zou laten vallen met een veto. Nou, wanneer je bij voorbaat zegt... ik ga niet dreigen met een veto, ik ben niet bereid om dat uit te spreken... dan weten ze in Brussel helemaal dat je geen onderhandelingspositie meer hebt. Je moet bereid zijn, hè, dat geldt altijd bij internationale onderhandelingen... je moet bereid zijn tot het uiterste te gaan. En als je bij voorbaat zegt, nee, dat instrument gaan we niet gebruiken... dan eh, weet men in Brussel, want uh, men luistert mee in Den Haag... dan weet men in Brussel, uh, voor Nederland is het niet zo belangrijk dat ze daarvoor de miljardenbegroting op het spel zullen zetten. En dat is erg te betreuren dat de minister-president... Uh, dat instrument wat we wel hebben, gewoon laat liggen. En Zijn er vandaag nog zaken besproken die in Brussel uh, wel uh, ter zake doen? Zijn er nog dingen waarmee we wel verschil kunnen maken? Ja, wat ik uh, heel erg goed vind uh, aan de positie van Nederland... is dat Nederland wel bereid is om toch meer werk te maken van uh, het bestrijden van belastingontduiking... en belastingontwijking in uh, de Europese Unie. Feit is dat de lidstaten heel verschillende percentages rekenen... Uh, voor de belasting op winst uh, gemaakt door bedrijven... de zogenaamde vennootschapsbelasting. Um, nou, Nederland is zelf een land... Uh, waar veel bedrijven een uh, brievenbusmaatschappij hebben. Um, Nederland stelt voor om in ieder geval te komen... tot een verplichte uitwisseling van gegevens uh, van landen... en ook te kijken... Uh, naar bedrijven die uh, de belasting ook in Nederland uh, ontwijken. Um, wanneer Nederland daarmee instemt, en Nederland uh, stemt in met het Franse voorstel om dat te doen, dan geldt ook voor Nederland dat wij ook bedrijven moeten gaan aanspreken ja. die in Nederland uh, de belasting proberen te ontwijken. Maar ook, ook dat kost ons geld, gebruik. meneer Van Bommel. Wat zegt u? Ook dat kost ons geld. Nee, dat kost ons geen geld. Dat zou ons geld uh, juist gaan opleveren. Uh, feit is dat, uh, dat er in Nederland ook grote bedrijven zijn als Google... Uh, maar ook een, een, een popband als U2 en, en mm -hmm. Rolling Stones. Die hebben brievenbusmaatschappijen in Nederland. Wanneer dat wordt aangepakt, dan... Uh, dan gaan ze weg uit en, Nederland, dan wordt een ander liefst, land gevonden... en verliezen wij, en liefst, verliezen wij de het, naam en het geld. Nee, het beste is wanneer dat in de hele Europese Unie wordt aangepakt... Want die bedrijven zitten graag in de Europese Unie, omdat het hier rechtszekerheid geeft. En je kunt natuurlijk wel in een of ander vaag uh, belastingparadijs buiten de Europese Unie gaan zitten. Maar ja, daar, uh, daar ben je een stuk minder veilig juridisch dan in Europa. Want in, in Europa, ze zitten niet voor niks ook hier. In Europa is het juridisch uh, allemaal erg goed geregeld. Wanneer je uh, in het ongelijk uh, wordt gesteld door, uh, door een betalende partij, dan kun je naar de rechter en dan, dan heb je veel rechtszekerheid in Europa. Dus daarom zitten die bedrijven hier. Feit is dat er in Europa natuurlijk op belasting geconcureerd wordt. En dat zouden we tegen moeten gaan door afspraken te maken over bijvoorbeeld een minimumtarief in de vennootschapsbelasting. Ja, en, en uiteindelijk, als dit er allemaal doorheen komt, u zegt dat het gaat de goede kant op, wat kan het ons in Nederland dan opleveren? Gewoon niet, niet, niet Nederland als land, maar echt gewoon, nou, Diederik en ik als gewone burgers. Ja, nou ja, wanneer er meer uh, belasting binnenkomt, dan hoeft de regering minder te bezuinigen. En zoals u maar weet, gaat dat geld uiteindelijk dan ook echt naar ons als Nederland? Of blijft dat via de, de EU verspreid worden? En nee, gaat het naar nee, landbouwtaxen nee, nee, nee. in Polen? Nee, wanneer wij in Nederland uh, zorgen dat hier uh, minder belasting ontdoken wordt... door bedrijven die internationaal opereren... dan blijft dat geld in Nederland. Gelukkig is het in de Europese Unie nog steeds zo... En daar is de SP een groot voorstander van om dat zo te houden. Dat de landen op het punt van belasting volledig soeverein zijn. Nou, maar we waarom moeten we het dan van. toch via de EU aanpakken dan? Kunnen we het niet gewoon zelf in eigen land? Um, ja, we moeten het in eigen land aanpakken. Maar wanneer het in Europa wordt aangepakt, he, wanneer er afspraken gemaakt worden... dan voorkomen we daarmee, precies wat u eerder beschreef, dat bedrijven dan naar andere landen gaan. Nee, dan wordt het in alle landen tegelijkertijd aangepakt door middel van afspraken die we Europees maken. En dan zijn er dus geen ontwijkmogelijkheden meer in Europa. Ja, bent u nou uiteindelijk het debat uitgelopen met een goed gevoel... omdat die belastingontduiking nou, er goed uitziet? Of met een slecht gevoel omdat Mark Rutte toch niet naar u geluisterd heeft... en niet gaat dreigen met een veto over die 350 miljoen euro? Het laatste, het laatste. Um, kijk, uh, ik, ik ben natuurlijk blij met de stappen die gezet worden op bestrijding van belastingontduiking. Maar uh, een half miljard wat we in 2013 uh, dit jaar uh, mogelijk weer moeten gaan ophoesten... ja, dat heeft mij zeer uh, uh, ontevreden gestemd. Vooral ook omdat vorige week nog de VVD uh, bij monden van hun woordvoerder Verheijen zei... Uh, deze extra afdracht onverteerbaar te vinden... Als je iets onverteerbaar vindt, dan moet je het niet slikken. Nee. Uh, maar toch, uh, aan het eind van het debat bleek dat de VVD niet bereid was... om het voorstel dat ik samen overigens met de SGP heb ingediend. Ook een bijzondere combinatie. Dus voor het eerst dat ik samen met de SGP een, een voorstel heb ingediend. Ja. Um, dat dat voorstel door de, de VVD niet werd gesteund. Had de VVD het wel gesteund, dan had het uh, voorstel het waarschijnlijk... nee, zeker gehaald. Want uh, bijna de hele oppositie heeft het voorstel gesteund. Het verschilt maar een letter. Het is te hopen voor u dat... Uh, Morgen uh, wel leiders zijn die zich hebben laten overtuigen door hun opposities wellicht. En dat het wellicht anders loopt. Maar bedankt voor uw reactie, Harry van Bommel van de SP. Goedenacht. Heel graag gedaan. Goedenacht. En over de dag van morgen praten we verder met Europa-deskundige Bart van Hork. Bart, goedenacht. Goedenacht. Ja, we horen opeens dat we 350 miljoen euro extra moeten afdragen. Ik schrok er persoonlijk van. Ja, ja, ja. Dat is uh, wel even schrikken. Vorige dag uh, dachten we 1 miljard extra korting binnengehaald hebben. Maar ja, we moeten nu ineens 350 miljoen extra ophoesten. Dat klopt. En daar kunnen we helaas niks aan doen. Dat ja. moet helaas. Nou, maar waar komt dat opeens vandaan? Dat komt van het Europees parlement. Uh, voor de nieuwe, uh, nieuwe begroting hebben de begrotingsleiders, hebben de regeringsleiders uh, toenmalig gezegd van nou, wij gaan meer uitgeven uh, dan er binnenkomt. En het Europees parlement heeft toen gezegd, daar stemmen we eigenlijk niet mee in. En toen is er een padstelling ontstaan, en het Europees parlement heeft toen gezegd van nou oké, okay, we stemmen er wel mee in, maar dan willen we wel voor 2013 meer. Uh, uh, ...voor de begroting krijgen. Dus dan moet er meer uitgegeven kunnen worden. En dat is die 350 miljoen die nu opgehoest moet worden. Ja, en Harry van Bommel zei net dat het misschien wel 500 miljoen kan worden. Klopt, want uh, uh, in totaal gaat het om 7 miljard extra op de begroting. Of uh, om, uh, om 11 miljard extra. Dit zijn de eerste 7 miljard, maar er komt nog 4 miljard aan. En dan wordt het inderdaad 500 miljoen. En uh, wat ze ook zullen zeggen van ja, dat is nog niet helemaal zeker. Dat worden inderdaad 500 miljoen in totaal, ja. Maar ik hoorde jou net zeggen dat we er helaas niks aan kunnen doen. Uh, uh, Harry van Bommel zei, nee, als we nou gaan dreigen met een veto... dan kunnen we er misschien nog over, uh, over uit. Een veto op de, de meerjarenbegroting. Kijk, je, je moet oppassen dat je niet met een uh, kanon op een mug schiet. Uh, Nederland... Een uh, een mug van 350 miljoen euro, hè? Ja, dat klopt. Maar je moet ook even goed bedenken... waar Nederland staat in Europa op dit moment. Er zijn een aantal landen... Uh, in, uh, uh, in Europa die boven de 3% zitten. Uh, dat zijn met name uh, landen als Frankrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Malta, Cyprus. En dan krijg je ook Nederland als enig Noord-Europese land uh, uh, daarin. Dus de onderhandelingspositie van Nederland is gewoon heel slecht in Europa. Als wij nu gaan dreigen met een veto, dan zal iedereen in Europa zeggen van... jongens, leuk het veto, maar zorg maar eens eerst dat je eigen begroting op orde hebt... en kom dan eens een keer met een dreigement van een veto de onderhandelingspositie van Nederland in deze is gewoon heel slecht. En Mark Rutte heeft dus ook gezegd... omdat hij daar ook de toestemming van kreeg van de PvdA en de VVD... ik zal niet gaan dreigen met een veto. Wat kan hij nog wel doen om eronder uit te komen? Want hij heeft gezegd, ik ga mijn uiterste best doen. Is dat reëel? Nee. Uh, feitelijk is dat echt wat hij heeft gezegd... is echt alleen voor de bühne. Uh, het is uh, niet reëel dat je daar onderuit komt. Uh, de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... heeft ook al gezegd... dat geld zijn we gewoon kwijt. En het is een hele uh, kleine kans... dat we daar nog onderuit kunnen komen. Maar... Feitelijk is die kans gewoon nieuw. En um, je ziet het ook in alle reacties van, uh, van alle, insides, alle ja. uh, kabinetsleden. Het is heel zuur, maar ja, het moet nu helemaal. Maar als je hoge verwachtingen creëert als, als kabinet... ja, uiteindelijk dan nu van een koude kermis thuiskomt. Ja, maar van de eerder genoemde Zuid-Europese landen... en dan zeker de opposities uit die kant... Uh, komen natuurlijk ook geluiden dat dit niet betaald moet gaan worden. Hij kan natuurlijk ook daar gewoon mee knikken, bijvoorbeeld. Dat klopt, dat kan. Maar tot nu toe heeft Nederland zich altijd geprofileerd als uh, uh, beste jongetje van de klas. Als, uh, uh, als lidstaat die uh, zaakjes keurig op orde had. We hebben altijd met een hele harde uh, en grote vinger gewezen naar landen als Griekenland die hun zaken niet op orde hadden. Um, om nu ineens achter Slowakije, uh, Slovenië, uh, Frankrijk, Cyprus aan te lopen, ja dat is natuurlijk heel raar. Um, Nederland heeft gewoon een hele slechte onderhandelingspositie in deze en zal eerst haar eigen zaak goed op orde moeten krijgen. Maar dat lijkt me toch een heel stuk minder makkelijk... als je opeens nog eens extra 350 miljoen moet gaan bezuinigen. Ik bedoel, er wordt al zat bezuinigd in Nederland. Dat klopt. Dat wordt, al, wordt dat ons is ook niet heel makkelijk moeilijk. gemaakt. Dat wordt uh, inderdaad niet heel makkelijk gemaakt. Maar er zijn mogelijkheden om dat te doen. En de Europese Commissie wijst er ook al jarenlang op. En zegt van ja, kijk, Nederland, het is natuurlijk heel pijnlijk. Het is heel moeilijk. Maar wij verwachten dat ook van de andere landen... dit zijn de regels die we hebben afgesproken. Met name Nederland heeft er, uh, erop gehamerd. Het ja. was keihard moeten zijn. Dus jullie moeten nu ook gewoon leveren in Nederland. Dat is wat we te horen krijgen. Thuiskomen met een slecht rapport en vragen om meer zakgeld. Ja. ja, ja. ja. En uh, gaat er morgen nog wat anders besproken worden? Bijvoorbeeld uh, de Franse president Hollande. Die zei eerder voorstander te zijn van een economisch Europese regering. Ja, is dat ja, nog een ja. onderwerp waar we over gaan praten morgen? Nou, dat is heel interessant. Kijk, uh, er staan twee onderwerpen op de agenda. Energie. En uh, een, een grote uh, belasting, uh, be belastingheffing. Uh, met name de energie is heel interessant. Omdat uh, Frankrijk wil eigenlijk niet over een gemeenschappelijk energiebeleid praten. Dat komt omdat Frankrijk heel veel doet met kernenergie en niet met fossiele brandstoffen. Dus die Orlande die was eigenlijk op zoek naar een truc hoe die dat punt eigenlijk een beetje van de agenda af kon, uh, kon, kon uh, wuiven en is dus nu met het idee van ja de, de economische regering gekomen dat is eigenlijk een plannetje waar Frankrijk altijd uh, onder zoveel tijd mee komt. <laughs> uh, dan willen ze zeggen van ja. Zo gaat het in de politiek. Zo gaat het, maar ja, dat dan is dan toch de... totaal niet reëel op dit moment nog en nog zeker niet morgen bij zo'n EU-top. Absoluut niet, maar dit is echt gewoon een beetje de Franse tactiek om uh, uh, het, het vraagstuk over de energie. Waar ze totaal geen belang bij hebben. Uh, want zij willen hun eigen thuismarkt gewoon echt beschermen. Om dat zoveel zo mogelijk kal te stellen. Had uh, Mark Rutte maar zo'n plannetje om die extra bezuinigingen uh, voor ons weg te halen. Het uh, zit er waarschijnlijk helaas niet in. Dankjewel Bart van Hork voor, uh, voor de informatie. Graag ja, gedaan. ...gevende klanken van Chris Malinchek. Dat is een uh, dj uit Amerika, een producer, zoals dat tegenwoordig vooral genoemd wordt. En die heeft uh, met dit nummer een nummer 2 hit te pakken in uh, Engeland. En dat betekent over het algemeen dat het in Nederland ook wel een hitje zal gaan worden. Zeker als het zo zomers klinkt, als dit So Good To Me. Vind jij toch ook aan? Hè? dat het is lekker hè? Ja, prachtig. Ja, ja. Als je dit nou leuk vindt, als je hier vrolijk van werd, zo uh, net over tweeën s'nachts... Kijk dan ook eventjes het videoclipje dat erbij hoort, want dat is echt aandoenlijk. Het is een soort dikkertje-dap. Er raakt een heel klein, lief meisje bevriend met een, jawel, giraf... Ja, net als Dikkertje Tap. Zometeen hier op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker gaan we het hebben over de nieuwste Xbox. Hij is in Amerika gepresenteerd en wat hij allemaal precies kan en wat wij er als normale consument aan hebben, dat hoort u zometeen. Pasgeboren kinderen zorgen vaak voor slapeloze nachten, daar weet u zelf misschien ook alles van. Ja, het zou zomaar kunnen dat u op dit moment... Hè, ook hun voeding, babypoedermelk, houdt mensen nu wakker. Ja, want er is een groot tekort in Nederland aan babypoedermelk. P van de AK-lid Shura Dikkers maakt zich sterk voor een oplossing. Verslaggever Jesper Stoffelen dacht mee, maar daarvoor moest hij wel eerst aanhoren wat precies het probleem is. Het probleem met melkpoeder is dat te weinig beschikbaar is en ouders naast het schap grijpen. Omdat er te weinig melkpoeder, babymelkpoeder, in de Nederlandse schappen staat. En dat komt omdat het veel verdwijnt aan het buitenland? Ja, vooral naar China. China is een hele grote exportmarkt en de vraag in China naar babymelk is enorm. Maar dan. Lijkt de oplossing toch simpel meer produceren? Als dat zo simpel was, dat zou fijn zijn. Dat is één van de oplossingen. Maar wij weten nu niet precies waar die melkpoeder allemaal blijft. Waarschijnlijk China, maar ze zeggen ook hier in Nederland is de vraag groter. Ouders hebben hier dagelijks last van. En het is een heel ontransparant systeem. Ik wil weten waar het probleem nou eigenlijk zit. Dat hebben we de staatssecretaris gevraagd uit te zoeken. En het probleem zit volgens staatssecretaris Dijksma niet op één plek. Ja, dat is heel divers. Uiteindelijk is het probleem dat op dit moment de vraag naar melkpoeder voor baby's verdubbeld is, terwijl we niet zoveel extra kinderen hebben gekregen. Dat is in één zin het probleem. Maar hoe kan dat? Dat zijn uh, factoren die voor een belangrijk deel buiten ons land plaatsvinden. Er is met name in China heel weinig vertrouwen in de Chinese babymelkpoeder. Omdat men daar een aantal schandalen heeft gehad waarbij melkpoeder onbetrouwbaar bleek. Het goede nieuws is dat met name Nederlands babymelkpoeder heel betrouwbaar is en dat men dat ook graag koopt. Uh, maar ja, dat gaat soms uh, via officiële kanalen en niet altijd. En het gevolg is dat op sommige plekken in Nederland je wel een hele zoektocht moet doen voordat je het pak wat je nodig hebt ook uiteindelijk vindt. Ik heb daar meteen even van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn simpele oplossing de productie te verhogen, voor te stellen. Dat wordt ook gedaan. Uh, die productie is al verhoogd ten gunste van de Nederlandse markt. En die heeft, uh, zo uh, een van de fabrikanten mij verteld, zal ook nog verder worden verhoogd. Vanaf juni komt er weer een, een nieuwe productielijn beschikbaar voor met name de Europese markt. Helaas, mijn oplossing bestaat dus al. Dan maar terug naar het probleem, want mevrouw Dikkers wijt dat probleem aan de slechte transparantie van de markt. Ze kunnen zelf niet aangeven waar het blijft. Fabrikanten wijzen naar de retail, de supermarkten. De supermarkten wijzen naar de fabrikanten en naar de consumenten. Iedereen wijst naar elkaar en niemand weet waar het probleem zit. En wij willen dat de staatssecretaris dat even gaat uitzoeken. Door die slechte transparantie komen Nederlandse ouders met baby's in de problemen. Terwijl de producenten van dat baby melkpoeder alleen maar meer gaan verdienen. Dat er geld verdiend wordt in het buitenland met, met bijvoorbeeld melkpoeder is prima. Maar het mag niet ten koste gaan van Nederlandse ouders. Daar ben ik het mee eens. En, en dat is precies de reden waarom ik twee weken geleden ook het initiatief genomen heb. Om zowel twee van de grote producenten als de supermarkten bij mij aan tafel uit te nodigen. Want ik heb niet heel veel juridische mogelijkheden om nu in te grijpen. Maar wel een morele verantwoordelijkheid. En dat zeg ik ook als ouder van een jong kind. En wat is er uit dat gesprek gekomen? Uit dat gesprek is gekomen dat de producenten er alles aan zullen doen om hun productiecapaciteit voor met name de thuismarkten te vergroten. En tegelijkertijd de supermarkten vast zullen houden aan hun stringente verkoopvoorwaarden, dus niet te veel aan één iemand. En als er bijvoorbeeld sprake zou zijn van verkoop via de achterdeur, dan wil men dat ook aanpakken. Daar hou ik men aan en ik heb beloofd dat ik... Van mijn kant uit, de NVWA, de autoriteit, gaat vragen om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar illegale vormen van handel en import. Want dan kunnen we op die manier ook voorkomen dat babymelkpoeder uh, naar China gaat, terwijl het eigenlijk hier thuis hoort. De verkoopvoorwaarden worden dus opgeschroefd door de staatssecretaris. Toch adviseert Sura Dikkers om het maximale aantal producten in huis te halen. Ik nou, geloof dat je twee pakken per keer mag meenemen. Nou, dat zou ik dan zeker doen als je twee keer in de supermarkt komt. Moet u zelf wel eens aan de supermarkt voor babypoeder? Nee, mijn oudste is 15, ik hoef dat niet meer. Maar vroeger wel, en toen ze was gehecht aan één soort babymelk. En dat ging altijd lastig als je er naar een ander merk moet overzetten. Niet alle kinderen verdragen poedermelk van andere fabrikanten. dus echt belangrijk dat je bij je eigen merk kan blijven. U hoorde een verslag van onze Haagse verslaggever Jesper Stoffelen. En zometeen hier op Radio 1 Live Muziek bij ons in de studio John Henry die verzorgt vandaag, de muziek. Ja, John zit al bij ons ja. aan tafel hoor, jazeker. John, ben jij een beetje een gadgetman, een gamer? Een gadgetman wel, maar een gamer niet. Oké, okay, ja, we gaan het even hebben over uh, een console, zoals dat heet... Hè, waar je op kan gamen. Kloppende hartjes in gameland namelijk. Vanavond heeft Microsoft een nieuwe Xbox gepresenteerd. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Well now, it's all gonna begin with two simple words. Xbox on. Xbox watch tv xbox game xbox answer call xbox watch espn ik kan zeggen xbox show fantasy ja, iemand die dit natuurlijk nauwlettend en misschien wel watertandend in de gaten heeft gehouden is Rob Ottens van gamesitexgm.nl Rob goedendag hey goedendacht. ja je zat natuurlijk met je bakje popcorn voor het beeldscherm klaar om dit even te gaan bekijken uh, ja, en met, samen met mij uh, nog miljoen andere gamers. Het is inderdaad een moment waar we een hele tijd op hebben moeten wachten. Ja, en is het wat, die nieuwe Xbox? De Xbox One heet die, hè? Inderdaad, de nieuwe Xbox gaat onder de naam de Xbox One. En dat is een beetje, ja, One is een beetje het idee omdat het uh, zometeen eigenlijk uh, het enige entertainmentapparaat in je huiskamer hoeft te zijn dat zeg maar alles samenbrengt. Ja, ja en waar het echt op lijkt, is dat het een, een evolutie wordt van de, de huidige Xbox, zeg maar, die alles weer net een beetje beter moet maken. Ja, want je, je hoort het net in het kleine stukje dat we lieten horen. Je kan uh, makkelijk overschakelen van het, het spelletje dat je speelt. En met twee woorden, is het zelfs niet eens knopjes, maar woorden kan je opeens uh, de, nou, ja, televisie kijken. En dan kan je nog even als je wil een Skype gesprek ernaast voeren. En als je wil, kan je nog een paar CD'tjes uh, erbij uh, uh, uh, spelen. Hij zet nog net niet je koffie, volgens mij. Ja, inderdaad. Je moet echt uh, al die entertainmentvormen uh, snel en simpel bij elkaar brengen. Dus je moet je zo'n echt voorstellen dat je zeg maar je huiskamer binnen loopt. Je zegt Xbox aan en uh, je Xbox gaat aan. En vervolgens kun je kiezen ja, wat je precies wil doen. Dus Dan kun je bijvoorbeeld zeggen uh, Xbox kijkt tv, uh, Xbox spelen en gamen, uh, Xbox uh, bel die op via Skype. En op die manier kun je gewoon zonder iets eigenlijk aan te raken, kun je gaan uh, tussen al die vormen van entertainment eigenlijk uh, switchen. Dus dat moet wel uh, heel makkelijk en handig worden. Ja. Maar we zeiden net, we gaan het nu over gamen hebben. Maar is het eigenlijk wel game dan, of is het echt een totale mediaervaring? Is het wel een gameconsole? Um, eigenlijk is het niet echt een gameconsole meer. Nee, tijdens de uren durende presentatie van het uh, apparaat zeg maar, afgelopen avond... Uh, ging het eigenlijk uh, 40 minuten vooral over uh, ja, de entertainment-ervaring... en vooral over televisie. En um, ja, die, uh, die nieuwe manier van televisie kijken, zeg maar, die probeert Microsoft te maken... van de Xbox echt te pushen op deze manier... En dat lijkt heel erg interessant worden. Dat je dus ja, gewoon tegen je, eigenlijk tegen je televisie, tegen je Xbox boxen kunt zeggen wat je wilt kijken. En dat je dan meteen dat in beeld brengt. Dus dat is wel een nieuwe manier van televisie kijken. Het probleem voor ons in Nederland is vaak wel weer dat het hier niet helemaal ondersteund wordt. En dat wordt nu ook weer gelijk gezegd. Deze functies uh, voor televisie kijken komen eerst naar Amerika... en daarna pas naar andere delen van de wereld. Dus het is nog eventjes afwachten of wij er nou precies op zo'n goede manier ook van kunnen genieten hier. Ja, want uh, volgens mij was het andere dat vooral op Amerika gericht is... dat um, uh, het spel Madden, dat gaat over het American voetbal... wat toch, nou ja, het zegt wel een beetje de naam... in Amerika nogal groot is, heel groot, maar in de rest van de wereld niet... dat ze daar exclusieve rechten op hebben. Dat gaat dan wel weer naar de games toe. Inderdaad, het is, uh, wat je ook merkt op televisie is sport natuurlijk heel erg groot. En dat uh, ja, is in Amerika medden en in Nederland zitten we vooral uh, bij normaal voetbal natuurlijk. En uh, in Amerika is met ESPN, dat is natuurlijk een heel bekend, uh, een heel bekend uh, merk voor sporten in Amerika, dus exclusieve samenwerkingen. Dus dat je ja, op die manier tegelijkertijd uh, bijvoorbeeld de televisie kunt kijken en naar zo'n wedstrijd kunt kijken. En dat impact heeft op uh, ja, de games die je ook hebt. Dus heb je bijvoorbeeld zo'n Amerika voetbalspel dat je speelt op je, op je Xbox zo meteen. En dan uh, kan die gelijk ja, uh, scores pakken vanaf de televisieuitzendingen en dat zo verwerken in de game. Om dus ja, uh, toffere games te maken en een uh, levendige ervaring. Is er al iets bekend over wanneer die komt? Uh, ja, eind dit jaar uh, wordt nog gezegd, maar voor de rest is het nog vrij onduidelijk. Ja, waarschijnlijk zal dat uh, ergens in november worden, zodat dus het net Plak voor het denken dat ja. in Amerika uit is. En hiervoor de kerst natuurlijk. Maar voor de rest is het on onduidelijk uh, wat uh, de precieze data wordt. En ook okay, helaas nog uh, niet duidelijk wat de prijs gaat worden. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Hè? Ook misschien uh, mensen die zitten te luisteren, die denken, ja, ik moet dat straks cadeau gaan geven aan uh, mijn zoon of dochter, die wil dit natuurlijk hebben. Ja, wat gaat het kosten in de recessie? Heb je enig idee, een indicatie misschien? Um, ja, de Vorige Xbox werd toen gelanceerd, uh, rond de uh, 400 euro. Zo even, chat. Maar ik denk dat we richting die kant weer gaan. En de, uh, ja, de uiteindelijke prijs die zal hoogstwaarschijnlijk binnen nu een uur de maandje wel bekendgemaakt worden. Volgende maand is er een enorme Gamesbus in uh, Los Angeles, in Amerika. En daar uh, wordt waarschijnlijk de prijs van uiteindelijk de Wii bekendgemaakt. Dus uh, dat is weer een uh, datum waar we nu weer naar uit kunnen kijken. Ja, want dat zijn er natuurlijk twee. Die, die, die PlayStation staat er tegenover. Die komen met uh, een concurrent. De, dat is van Sony dan. Mm -hmm. um, daar is ook van de prijs nog niks bekend... en toch wil ik van je weten welke gaan we straks onder de kerstboom zetten. Um, nou, dat verschilt heel erg waar je eigenlijk naar op zoek bent. Wat je nu merkt is echt gewoon een tweedeling... dat Microsoft met de Xbox op zoek is naar ja, echt een totale entertainmentervaring... waarin vooral ook televisie en uh, dat soort dingen allemaal heel belangrijk worden... En dat Sony je toch wat meer traditioneel aanpakt, dus echt daadwerkelijk op de games gaat richten. Dus ja, speel je heel veel games, dan zal het waarschijnlijk de Playstation 4 interessant zijn. Dan zoek je dan een complete entertainment set, zeg maar, met ook vooral televisie, dan uh, wordt Xbox heel erg interessant. Ja. En het wordt sowieso een duur najaar voor jou, want jij moet ze allebei hebben, Rob Holtens. Uiteraard, ik uh, moet ze allebei naar huis uh, halen, dus dat, uh, ja, dat wordt eigenlijk sparen, denk ik. <laughs> Rob Holtens van uh, GamesiteXGM.nl, dankjewel. Ja, graag nou, ik denk dat Sony en Microsoft wel even <laughs> iets sturen hoor, naar xGN.nl. Want die ja. maken hartstikke veel reclame voor die tent. Dus uh, dat wordt vast wel geregeld. En dan denk ik trouwens, als ik het zo aanhoorde, dat voor John Henry dan in dit geval, uh, als je dan tussen die twee zou moeten kiezen, dus uh, zo'n Microsoft console wordt. Want dat is een totaalervaring en iets minder een game console. Als je zou moeten kiezen? Of het... Als ik zou moeten kiezen, wacht ik nu even voor op een ITV, als uh, ik vind. Oké, okay, nou, doen we, doen we, doen we dat. Uh, moeten er nog wel even wat knaken verdiend worden. Hoe gaat het, uh, John? Uh, nou, over de knaken, daar ben ik nog niet zo heel uh, tevreden over, inderdaad. Maar ja, als muzikant uh, moet je het daar volgens mij al lang niet meer voor doen. Uh, maar muzikaal gezien gaat het erg goed. Ja, vertel. Uh, stel jezelf even voor. Um, ja, John Henry, um, 34. Uh, uit het zuiden, terwijl ik dat probeer ik heel erg te verbloemen. Ik weet niet dat lukt. Hm. Ah. Mwa. Mwa. Misschien ja, niet je muziek is, straks. Is, ja, misschien. Ja. Nou ja, dat is, <laughs> <laughs> is gelukkig Engels ja, maar Waarom zou je dat verbloemen dan? Nou... Um, nou, ik schaam me er absoluut niet voor. Ik kom uit Noord-Brabant, uh, een beetje zo onder de rook van Eindhoven, zeg maar. Maar, uh, nou, ik heb wel gewerkt, gemerkt dat je heel erg op moet letten, om in ieder geval niet uh, heel erg je accent, uh, als je iets wil bereiken in muziek, uh, dat je heel erg je accent heel erg naar voren, of je moet Rowan Herzen heten. Ik dan moet zeggen, je juist er zijn worden. ook heel veel groot mee geworden. Daniel Ja. ja, Lohus, ja, ja. Rowan Herzen. Ja, Daniel, je... ja, ja. Maar ik, ik, ja, ik probeer me daar ja, niet zo te profileren als Brabant, dan lijkt het zo nee, zeggen. Daar hebben we Guus meer al voor. John Henry is natuurlijk ook een episch internationale naam. Ja, ja klopt. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat... Uh, ja, ik, ik ben die naam gaan voeren, ik, ik heet officieel niet zo, maar het is een van mijn doopnamen. Dat Mijn achternaam vond ik niet zo heel sexy als artiestennaam. Wat is dat dan? Dat is Verhoeven. Ja, John Verhoeven. Ja, nou, ja het kan wel. Het is, het is wel. geen artiestennaam die internationaal aanslaat. Nee, maar ja, aan de andere kant uh, Ed Strijleert, uh, Douwe Bob Postema. Nee, douwe ah, dat is ook man. internationaal ook allemaal ja. nog niet... Uh, nog nee, niet dat is toch niet. Nou, Anouk ook nog niet, dus uh, nee. hoe weet jij eigenlijk met achternaam? Dat is een goede vraag, dat weet ik. Uh, Teuren of ook zo, Dat gaan we... Ja, zoiets is het... Anouk, ah, heel goed inderdaad. Ja. Is een leuke, leuke huiskamervraag, ja, ja. na het nieuwsminuutje gaan we er het antwoord ja. op geven. Het nieuwsminuutje. Want ze zit in de studio, Annette Schut, met het nieuwsminuutje. De paus heeft niet geprobeerd de duivel uit te drijven. Met die mededeling komt het Vaticaan vannacht naar buiten. De Italiaanse tv-commentatoren dachten van wel. Volgens een woordvoerder van de paus was het enkel zijn bedoeling te bidden voor een leidende persoon. Op beelden was te zien hoe de paus na een mis afstapt op een groep zieken. Daar legt Franciscus zijn handen op het hoofd van een jonge man en begint op een intense manier te bidden dus. De nieuwe megaprovincie is helemaal niet zo mega. Dat vindt althans minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de geplande samenvoeging van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De nieuwe provincie gaat 4,3 miljoen inwoners tellen... terwijl Zuid-Holland alleen er meer dan 3,4 miljoen heeft. Daarom is het alleszins redelijk, al dus de minister. En Max, een uil uit het Brabantse dierenpark De Oliemeulen, is weer thuis. Half maart was de uil daar weggevlogen. Vanochtend kwam er een melding dat er een uil vast zat in een kapelletje in Tilburg. De brandweer had de uil vrij snel bevrijd en het bleek oeh Max, te zijn. Hij had alleen wat schrammetjes en wondjes opgelopen. En tot zover. Het minuutje En de huiskamervraag voor de mensen die meeschrijven, het is Anouk Teeuwen was helemaal goed ja. van John Henry dus. Het is drie over half drie. U luistert nou Nog Steeds Wakker op Radio 1 van Omroep WNL. Bij ons is de gast John Henry. Hij gaat het liedje Five More Days spelen. En straks gaan we het hebben over Oklahoma. I was Was in no one when I failed? fell in love with you the second you let your eyes on someone else. Somehow I stood tall and tried to get hold of your attention. If I More days, give me five more days, and I'll turn into perfection. Five more days, and a million ways, show you my affection. Something's going wrong each time I try. Yes, my will is strong like my will to survive Give me five more days, give me five yeah, yeah. I was lost until I found you I was aching for the time I was a mess, I was a make-believe And someone here to make me stop Somewhere I found faith and pride To walk in your direction Five more days, give me five more days I will turn into perfection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 Five more days, give me five more days. Five more days, en nog 3 more songs speelt John Henry vandaag live bij ons in de studio, bij nog steeds wakker op Radio 1. Het is vandaag wereldnieuws. De Amerikaanse staat Oklahoma is vorige nacht opgeschreven door een grootse tornado. Een school, een ziekenhuis en vele woningen zijn door bruut natuurgeweld compleet weggevaagd. En er worden nog altijd mensen onder het puin vandaag gehaald, zoals deze hulpverlener vertelt. Meen four other guys pulled a teacher out. She was on top of three kids. The kids were fine. She was hurt pretty bad. We put her on a door and then put her on top of a jeep and wheeled her out to the ambulances because there were so many cars around. Nou, heftig. In het gedeelte dat zo hard getroffen is, zitten ook Nederlanders. Edemgard Geul woont al sinds 1998 in het gebied. Mevrouw Geul, nacht. Hallo, goedenavond. Uh, bent u inmiddels bekomen van de schrik? Uh, ja. ja, wel. Uh, mijzelf is niks overkomen, dus we proberen alleen maar te helpen. En uh, ja, dat is uh, ook niet altijd even makkelijk. Maar uh, ja, het, is, het hoort hier gewoon bij het leven. Ja, u... gewoon, we, hebben, we hebben tornado's en uh, ja, daar moet je gewoon mee leren leven. U woont in uh, Tornado Alley, zoals het uh, wordt genoemd. Uh, heeft, ja. Hoe heeft u dan op zo'n manier de, de tornado beleefd van zo dichtbij? Uh, nou, je kijkt eigenlijk uh, constant tv en je hebt een, um, een radar app op je telefoon. En uh, ja, zo gauw, uh, er wordt gezegd ga in de kelder, schaukelders, dan, uh, ja, dan luister je heel goed. Dan denk je niet twee keer erom. om. Pak je al je spullen ja. en uh, je honden en je katten en dan uh, ga je de schouwkelder in. Ja, was u nu zo dichtbij dat u dus inderdaad die kelder in moest? Ja, ik woon uh, ietsje verder ten zuiden, maar uh, er waren multiple tornado's. En uh, bij ons in de buurt was een, een kleinere tornado, die uh, zeg maar uh, twee kilometer ten noorden van mijn uh, woning. Uh, ...twee andere woningen heeft vernietigd. Dus het was een kleinere die maar twee woningen heeft vernietigd... ...en daarna weer uh, opgetrokken is. En ja, toen we uit de schuilkelder kwamen... ...toen uh, ja, zagen we natuurlijk op tv... ...wat er uh, aan de hand was in Moor. Uh, in ja. ja, dan spreek je wel. Ja, natuurlijk. Ja, dat, maar, maar nog, nog dat even... Dat kan hier ook gebeuren. Nog even ja. na, naar uw eigen verhaal. Hè? U hoort dan uh, inderdaad via uw app dat u die kelder in moet. Hoe lang duurt het dan voordat u daar bent? Eh... Uh, nou, dat is, uh, is hier naast mijn huis, dus dat is vijf uh, seconden van de ja. kring. En dan neemt u ieder, ja. iedereen zo, alles zo snel alles mogelijk? Al mee. Klaar. Ja. Ja. ja, we hadden alles al klaar. En, en, Water en uh, flashlight en dat soort dingen. Dus, uh, dat, dat is ja. inderdaad net als in de film met, met blikken, uh, blikken bonen, et cetera. Dat heeft u allemaal daarin nou. <laughs> Nee hoor. Nee, want een tornado gaat natuurlijk heel snel, dus uh, ja, je neemt gewoon wat te drinken mee en uh, ik natuurlijk als buitenland neem mijn paspoort mee en mijn computers en mijn, dat soort dingen, maar voor de rest, uh, nee, neem ik geen uh, blikken met bonen mee, nee. En, ik hoop er niet zo lang te ritten. Nee, oké, okay. ja. en hoe lang heeft u in dit, ge in dit geval in de kelder gezeten? Uh, vijf minuten, ja, het, uh, ja. werd het gevaar weer weg. En had u, schrok u toen, toen u boven kwam, was er iets, uh, iets afschrikwekkends te zien? Nee, uh, bij ons niet. Uh, we zagen wel de enorme zwarte lucht uh, ten noorden van ons. En toen zijn we eigenlijk meteen naar binnen gegaan en uh, de tv gekeken. En toen zagen we dus dat uh, ja, Moor uh, behoorlijk, uh, behoorlijk geraakt was. Nee, ik ja, en daarna... Ja, ik heb daarna eigenlijk alleen maar geprobeerd kennissen te bellen, vrienden te bellen en kijken wat je kan doen om te helpen. Ja, want dat, dat lijkt me ook verschrikkelijk. Er moeten natuurlijk mensen in de buurt wonen waarvan u dan niet weet wat er precies mee gebeurd is. En heeft u het daar uiteindelijk nog allemaal goed nieuws over gekregen? Ja, ja dat is, de media is natuurlijk fantastisch. Hè? Er zijn meteen Facebook-sites en iedereen kan daarop posten wie wat zoekt. En, ja, dat was al. Wij hebben een Nederlandse club. Hier in, in Oklahoma woont. En um, ja, dat is eigenlijk uh, het is niet zo'n enorme hechte club. Nee. Maar als er dit soort dingen gebeuren, dan zijn we wel een hele hechte club. Maar en het... uh, ja, dan is het een soort fantoom. En dan weet iedereen meteen waar wie is. Ja. En kunt u dan ook met zekerheid zeggen dat alle Nederlanders die in ieder geval bij die club zijn aangesloten uh, veilig zijn? Heeft ja. iedereen elkaar ja, al bereikt? Allemaal ja, okay. we hebben elkaar allemaal bereikt. En ja. uh, we gaan eigenlijk morgen gaan we. Gaan we naar Moor en gaan we helpen, opruimen. Ja, want dat, ja. dat is wat wij in Nederland natuurlijk hier ook meekrijgen. Dat er nou ja, gelijk uh, Oklahoma en eigenlijk heel Amerika geld stort, uh, spullen kon brengen. Ja. Hoe gaat u helpen? Hoe kan u helpen? Uh, nou, ik heb geld gestort. En ik heb vanmorgen de goederen die ze nodig hadden, water en uh, luiers en dat soort dingen, dat heb ik gekocht. En dat heb ik bij, hier bij een plek afgeleverd. En uh, nu zijn er allerlei groepen waar je kan aansluiten, moet je je ochtends melden. En uh, er is natuurlijk zoveel uh, ja, vuil overal van die, um, van die tornado. dat uh, Ze hebben mensen nodig om op te ruimen en wij gaan eigenlijk een uh, begraafplaats uh, gaan we schoonmaken. Heftig. En dat is vreselijk hoor, want ja. je vindt van alles. En dan moeten de foto's moeten apart gelegd worden en boeken. En daar krijg je allemaal uh, vakken voor waar dat allemaal uh, verzameld wordt en gedroogd moet worden. Jeetje. En dan is het, het seizoen ja. eigenlijk nog niet eens afgelopen. Hè? Het zou zomaar toch kunnen... Nee, nee. nee april, mei, juni en dan in het najaar hebben we weer een kans. Oktober, november. Ja. Nou, nou zijn er bij aardbevingen ja. wel eens stemmen die opgaan. Bijvoorbeeld bij Los Angeles. Hè? Die zitten bijna op de San Andreasbreuk. Dat die uh -huh. stad daar eigenlijk helemaal niet zou moeten liggen. Dat we dat misschien gewoon in zijn geheel zouden moeten evacueren... vanwege het risico dat die stad loopt. Dat geldt natuurlijk ja. voor Oklahoma ook wel een beetje. Wat, wat doet u ja. er eigenlijk nog? <laughs> Ja, want dit is de derde keer dat, het, uh, dat er zo'n grote tornado op die plek is. En uh, ja, ik heb de vorige keer heb ik al gezegd, ik, zeg, ik snap niet dat ze hier terugbouwen. Maar ja, dan na een paar jaar, dan vergeet iedereen het weer. En dan wordt er alles teruggebouwd. En toch het weer gebeurt. En, uh... Maar uh, het zou toch ook net zo goed bij u kunnen gebeuren? U heeft toch eigenlijk nog relatief ja. geluk gehad? Ja. ja, kan ook. Maar uh, dat gebied is wel behoorlijk hmm. vaak al getroffen. Ja. En uh, dat is zeg maar uh, ja, 50 kilometer ten, uh, ten noorden van mij. Wat ja. hier niet zo ver is. Nee. <laughs> dat is hier om de hoek. <laughs> maar uh, in ieder geval, uh, wij zit, ik zit in een gebied, ik zit echt in een gebied waar daar zijn sporadisch huizen. Ja, ja, dus echt uh, echt wij zitten niet in het dichtbewoond gebied. Maar het is nog steeds natuurlijk noodweer. Want de tornado uh, 80 ja. kilo, 50 kilometer verderop, dat, dat levert natuurlijk nog een enorme storm ja. op. Nou, ja, een enorme storm. We hebben enorme hagel gehad, mm -hmm. uh, uh, golfballetjes, zeg maar hagel. En een enorme wind. Ik heb uh, dakschade. En ja, veel bomen hebben schade. Maar ja, natuurlijk niet uh, zoals 270 nee. mijl per de uur, denk wat wij hebben gehad. Ja. Nou, het is uh, fijn om dus, te horen dat, het, uh, dat u er veilig doorheen bent gekomen. Dank u wel dat we u konden bellen. Ja. En heel veel succes morgen bij uh, het helpen van, uh, van de het opruimen ah, van Oké. Okay. Dank je wel, Imgard okay, Geul. Ja. Zij uh, komt ja. dus uit Oklahoma en heeft uh, die verschrikkelijke tornado uh, meegemaakt daar. Bij ons aangeschoven is opnieuw Annette Schut. Zij heeft met een televisie of zeven, acht, misschien nog wel wat meer voor haar neus gezeten. En heeft daarvoor, speciaal voor u, de luisteraar van Nog Steeds Wakker, een mooi overzicht gemaakt. Het zogenaamde mediaoverzicht. Ja, en ik wil beginnen met De Wereld Draait Door, waarin Jan Mulder meezingt met een chanson. Ja. Nummer vier. Schitterende tekst ja Schitterende tekst, hè. ik hou zoveel van je. Ja, daar houdt Jan Mulder natuurlijk van. Hè. Maar naast Jan Mulder als tafelheer hoorde je ook Bart van Loo zingen. Het is een Vlaamse spreker en schrijver. En hij gaat met zijn bandje toeren met chansons, ook door Nederland. Nou, en om die reden mag hij zijn top vijf van beste chansons laten horen aan Matthijs van Nieuwkerk. Maar alleen de redactie vond dat leuk... Hey, geen tijd te verliezen. Top 5, ja. idioot idee. Maar een leuk idee ook. Wat, is, ja, wat wil je nu? Ja. is, wat is ja. nummer 5? Ja, het moet dus maar. Ook al vind je het een idioot idee. Is, nummer 1 is het best, nummer 5 is het... Mm, nummer 5. Ja, hij denkt ik moet het uitleggen, want Vlamingen staan in de grappen. Niet altijd even bekend om hun slimheid, maar gelukkig zijn diezelfde Vlamingen... wel vaak net iets gevatter dan de gemiddelde Nederlander. Ja, tof dat je dat nog even in herinnering brengt. We um, beginnen begin jaren zestig, toen Frankrijk nog in de ban was van, uh, van een epidemie. Een ziekte. De naam van de ziekte is rock'n'roll. En het, het medicijn dat de Fransen inzetten heette Johnny Halliday. Johnny, zoals de Fransen zeggen. Ja, leuk hè. Ik ben in ieder geval meteen fan van deze man. Deze Vlaamse Bart van Loo. Het enige nadeel, hij praat waanzinnig snel. Maar omdat hij zo mooi kan vertellen, luister dus goed... Een laatste prachtige anekdote over Edith Piaf. Je moet wel weten, die combinatie van onbesuisde hartstocht... van elektriserende optredens, van doffe ellende... dat drijft daar in de armen van drugs, van, van morfine, van alcohol. Als zij 45 is, een oude, afgeleefde vrouw. net dan vertrekt ze op tournee tegen doktersadvies in... haar zogenaamde zelfmoordtournee. Begin jaren 60 een soort van halve freakshow... waarmee ze komen kijken of tante Piaf het wel helemaal uithoudt. Ze stort vaak in, wordt afgevoerd, laat zich een morfinespuit zitten... en dan tel ik hetzelfde tafereel. Een klein, schril, uitgemergeld vrouwspersoontje... dat het podium komt komt opgeschuifeld en dan een spichtige arm in de lucht steekt en zegt... van mij ben je nog niet af. En dan iedereen stil krijgt met dat lied dat de perfecte handtekening is... onder het kunstwerk van haar leven. Non, je ne regrette rien, ik heb van niks spijt. Ja, en als je dit gehoord hebt, dan moet je gewoon even een stukje horen. No. Nou, gewoon mooi, toch? En toen, jongens, toen dacht ik, wat kan ik nou nog meer laten horen? Er is zoveel op tv, ik zit met al die schermen. Lingo, is dat wat? Maar ja, dat kent iedereen wel. Iets met Pauw en Witteman dan, of weer die Haagse jokertje die gaat trouwen. Weer een burenruzie uit de rijdende rechter. Maar het echte nieuws zat vanavond in Heesemstraat. Ik heb een diamant. Een diamant? Ja, echt een diamant. Mooi, hè? Oh, Pino, wat? Prachtig. Ja, mooi hè. Ha, waar heb je het vandaan? Van Sien. Mooi hè. Prachtig. Ja. Je moet hem goed bewaren. Ja, hoor. doe ik. Ha? Ja, Pino heeft dus een diamant gekregen van Sien. Zeker morgen dus even Sesamstraat terugkijken. En dat is niet het enige waar je op kan verheugen. Ook morgenavond is Sesamstraat leuk. Er is vandaag namelijk al een feestje aangekondigd. Boem, boem, boem, boem, boem. Boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem. Morgen ben ik jarig en ik weet wat ik wil hebben: een auto die kan rijden en een pet voor op mijn kop, een bal en een computer en een puzzel en een pop, een taart voor mij alleen en negen golfs. <laughs> Ik ben blij, Annette. Even, nou, dat was echt goed. Even wat luchtig zo tussendoor. Ja, dat dacht ik. Ja, want we hadden net dat heftige verhaal... Hè, van iemand die, die zelf in de kelder heeft gezeten... om te schuilen van ja, de tornado's. Ja, je moet er niet aan denken. Dankjewel, Annette Schut. We gaan wel nog weer terug naar die tornado's... maar nu voor een beetje duiding. Ja, want uh, de tornado die Oklahoma, uh, over Oklahoma razen... die domineert nog uh, steeds het nieuws van de dag. Um, maar de ramp van gisteren had uh, voor een groot deel... voorkomen kunnen worden als er een goed alarmeringssysteem was geweest. Als dat beter had gewerkt. Slachtoffers moeten namelijk in de toekomst voorkomen worden. En door een omvangrijk alarmeringssysteem eh, zou dat moeten helpen. Dat systeem wordt verbeterd want dat is er al wel, maar moet nog beter worden. En dat wordt verbeterd met de hulp van de zogenaamde stormjagers. Daar zijn we dan. Daar zitten ook Nederlanders bij Renier van den Berg onder andere. Die is zo'n stormjager. Goedenacht. Ja, hoi. Uh, Anne, goedenacht. Bij de meeste mensen vooral bekend als weerman maar dus ook stormjager. Waar komt die ja, fascinatie vandaan? Jager, ja, ja, ik heb dat inderdaad meerdere malen gedaan. Een stuk of vijf keer in de midwest van Amerika. En uh, ja, dat is buitengewoon uh, indrukwekkend en leerzaam om dat als uh, meteoroloog te doen. Ja, want het, het is echt gewoon achter een tornado aanrijden om nou, eigenlijk wat te doen? Ja, in feite wel, maar je moet hem eerst zien te vinden. En een tornado die kan vrij plotseling komen in een gebied uh, nou, bijna zo groot als Europa. Dus het valt op staat bij de goede tactiek en uh, goede kennis om op tijd op een plek te zijn... ...waar de tornado kan komen. En dat is eigenlijk de hele tactiek van een tornadojager. Ja, en ja, u heeft ze dus uh, van dichtbij mee mogen maken. Uh, hoe ging dat? Ja, nou ja, dat, uh, dat kun je eigenlijk als Nederlander denk ik bijna niet voorstellen... ...hoe ongelooflijk krachtig zo'n tornado is. dat geluiden die de lucht vervullen als, uh, als een straaljager of als een enorme gootende Brokstukken die je door de lucht ziet vliegen. Ja, het is horen en zien vergaat je. Ja, en dan zijn dat misschien nog kleinere tornado's dan die nou, eigenlijk over Oklahoma is getrokken. Nou, ik heb in het jaar 2000 heb ik wel bij een uh, tornado gestaan die toch wel uh, een, uh, een hele grote jongen was. Maar als ik dit en de beelden achteraf vooral op televisie zie, dan denk ik, dan wil je toch een eind vandaan blijven. Ja, dat is zeker waar. En een tornadojager speelt ook echt niet met zijn wezen. En volgens de statistieken is er zelfs nog nooit een tornadojager omgekomen door de tornado zelf of zo. Uh, We proberen toch wel op een veilige manier van een uh, uh, gepaste afstand uh, zo'n tornado te bekijken. En uiteraard heel goed rekening te houden met het grillige gedrag ervan, zodat je altijd een vluchtroute openhoudt. En is het nou zo dat die tornado van gisteren nou extreem groot was? Of is het eigenlijk gewoon heel erg pech dat het door zo'n bewoond gebied is geraast? Ja, eigenlijk beide. Het was uh, beslist een tornado die tot de grootste en zwaarste uh, klasse behoort. De, uh, op een schaal van 0 tot 5 was dit de zogenaamde EF5. Nou, dat is echt, uh, dat kent zijn weergaan niet. Men schat dat er windsnelheden zijn geweest tot 320 km per uur. Ja, dat is voldoende om een woonwijk te veranderen in een soort van rampgebied of bijna een ja, en dan, dan, dan kan het de schade aanrichten die het uh, nu doet. Uh, in Oklahoma komen er heel vaak uh, tornado's voor. Uh, zijn de huizen daar nog enigszins op te berekenen? Omdat in Amerika zijn er ook heel veel van die voorgemaakte huizen. Uh, maar die zullen denk ik niet zoveel staan in Oklahoma. Want je weet dat er zo'n tornado kan komen, lijkt me. Ja, op zich is dat waar. De Amerikaanse de manier van bouwen is toch eentje die duidelijk minder degelijk lijkt dan de Nederlandse bouwstijl, zeg maar. Maar daar staat tegenover dat je dus wel ziet dat ook een school of een ziekenhuis uh, zwaar getroffen wordt. En dan heb je het wel degelijk over betonnen muren. En die stoppen dus ook als een kaarthuis in elkaar. Met andere woorden, als zo'n tornado in een Nederlandse stad zou komen... dan zou het eenzelfde slagveld zijn. Misschien nog wel erger, want wij kennen het, wij kennen het verschijnsel niet en we hebben geen schuilkelders. En toch heb ik weer beelden gezien van uh, jagers, collega-jagers van u... die dan uh, uiteindelijk toch met het filmen weer die tornado in beeld hadden. Hadden ze dan niet even ah, kunnen bellen, ja. denk ik dan? Uh, bellen? Ja, hoe bedoel je? Waar naartoe? Ja, hadden, ze, hadden ze dat gebied niet kunnen waarschuwen? Hadden ze niet kunnen evacueren? Evacu of is dat allemaal veel te korte termijn? Nee, nee, nee. nee. Evacueren is echt kansloos. Uh, de tijdstermijn is veel te kort daarvoor. En uh, reken maar dat zodra er een tornado gezien wordt door een stormjager... dan uh, is dat ook bekend bij de, dienst, de overheidsdienst, uh, gespecialiseerde dienst... die de waarschuwingen concreet uitzendt op alle media. In alle programma's wordt direct ingebroken... Uh, SMS-diensten zijn allemaal alert. Het luchtalarm gaat af vanaf het moment dat iemand een tornado gezien heeft. En een luchtalarm betekent uh, ja, dat je direct aan de schuilkelder moet. En niet mm. eerst uh, je mooiste spulletjes uit de uh, zolder aan, nee, direct. Nu is er dus zo'n alarmeringssysteem. Daar, daar moet misschien nog aan gesleuteld worden. Maar heeft die gewerkt voor Oklahoma deze keer? Nee, nou ja, kijk deze tornado. Uh, het, het blijft zo dat iedere minuut mensenlevens het schild... De gemiddelde waarschuwingstijd ligt in een grote orde van 10 tot 15 minuten. Bij een gemiddelde situatie. En dat is natuurlijk nog steeds heel weinig. Ik bedoel, stel je voor, als, je, als jij nu het luchtalarm hoort en je moet over 15 minuten onder de front ergens zijn. Nou, dan, dan moet je best wel even flink gaan haasten, denk ik. Nee. He, dus die 10 tot 15 minuten, dat is een gemiddelde waarde. Maar niet iedere onweersbui of tornado houdt zich eraan. En sommige tornado's komen toch plotseling uh, uh, uh, dan verwacht, zeg maar, naar beneden. En het schijnt zo te zijn dat bij deze tornado de waarschuwingstijd 8 tot 10 minuten was. Het scheelt misschien 5 minuten, maar dat kan nou net het verschil maken tussen 24 doden of uh, de helft. Ik heb toch, dus, liever, de, uh, ik heb toch liever onze modellen op dit moment dan die in Oklahoma? Want er komen nog steeds meer stormen jo. aan, natuurlijk, en tornado's. En uh, het houdt er nooit op, hè? Ja, het is zo dat er vanavond ook weer wat. Uh, oh. ...en zware buien zijn geweest. En ik denk vrijwel zeker, ik heb nog niet alle berichten bekeken... ...dat er ook vanavond laat en het begin van deze nacht nog weer tornado's zijn geweest. Ook in Texas en uh, Arkansas. Hm. En toch ook wel weer dicht bij het gebied dat gisteren zo ernstig getroffen is. Nou, laten we hopen dat het uh, niet uh, meer slachtoffers eist dan dat het nu al heeft gedaan. Ranier van den Berg, uh, dank je wel. Heel graag gedaan. En u luistert nou nog steeds wakker op Radio 1. Het is vijf voor drie. U heeft hem net al even gehoord. John Henry. Hij komt uit de rook van Eindhoven. Althans onder de rook van Eindhoven is hij opgegroeid en daar woont hij eigenlijk nog steeds. Ik wil eigenlijk wel weten wat het dan precies is, maar dan ga ik, hem, ga ik hem zo meteen wel vragen. Want hij zit nu al met een mondharmonica in zijn mond. Namelijk. Dat kunt u allemaal volgen via Radio 1.nl. We hebben een webcam in de studio staan en daar zit u uh, deze gebaarde man. Dit liedje spelen. No Easy Way. John Henry. Though I'm still right here, can create everything I want right here in my head so hard to acknowledge. Henry, oftewel John Verhoeven, uit Onder de Rook van Eindhoven. Nu mag je het antwoord wel geven, John. Waar is die rook... ...boven de rook van Eindhoven, zo uitverkeerd. Veghel is het. Ja, Veghel, maar daar, daar, daar, daar stroomt dan de rook. Dus die rook, daar zit je alsnog onder, toch? Ja, eigenlijk de rook van Nijmegen, ja. de en Eindhoven. T ja. Ik heb niet. nooit geweten dat er zulke mooie muziek wordt gemaakt... ...onder de rook van Eindhoven in Veghel. Nou, maar nu weet je het wel. Nu en weet en het wel. straks nog twee liedjes bovendien. Zeker. En hij begeleidt zichzelf helemaal zelf. Hè. De mondharmonica, ook dat is John Henry zelf. En uh, we hebben uh, de verklaring waarom Nederland... ...toch het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft... ...in het volgende jaar. Ja, weet je wel. En, en we hebben ook... Waarom Nederland, de Tour de France naar Nederland moet halen. En daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Naar Utrecht om precies te zijn. Dus blijf luisteren naar Nog Steeds Wakker. Nog Steeds Wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.